Dit is Radio 1 met Karel Johan de Zwart. Zometeen in KRO, Goedemorgen, Nederland. Wat betekent het faillissementsdrama van Henk Krol, oud-geekhand, hoofdredacteur en nu voorman van 50 Plus, voor zijn politieke carrière? Nu eerst het NOS-journaal met Dorad Meegens. Minister Ploemen voor Ontwikkelingssamenwerking is in Libanon om te praten over hulp voor de ongeveer 1 miljoen vluchtelingen uit Syrië. De aanwezigheid van zoveel Syriërs begint spanningen te veroorzaken, zeggen ook Libanese ministers. Ploumen gaat onder meer praten met hulpverleningsinstanties, zoals het VN-Kinderfonds Unicef. En ook bezoekt ze Syrische vluchtelingen, zegt correspondent Sander van Hoorn.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 De vroegere Britse minister van Buitenlandse Zaken David Mellebent stapt op als vicevoorzitter van de Premier League club Sunderland. Hij is het niet eens met de benoeming van de openlijke fascist Paolo Dicanio tot voetbalcoach. De Italiaan Dicanio werd gisteren aangetrokken door Sunderland als opvolger van Martin O'Neill. Dicanio is een controversieel figuur in het voetbal, zegt correspondent Anne Sane. Hij zou onder andere in 2005 de Hitlergoed hebben gegeven na een wedstrijd. Uh, hij heeft ook wel eens gezegd uh, in een interview... ik ben geen racist, maar een fascist. David Millebent en zijn broer Ed Millebent, uh, die partijleider is van de politieke Labour-partij, zijn van Joodse afkomst. Dus uh, het lijkt een logische beslissing te zijn van hem om uh, op te stappen.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 Dan het weer nog. Eerst nog wat nevel of mist. Verder geregeld zon. In het oosten later mogelijk bewolkt. Maar het blijft droog. Het wordt 4 tot 7 graden. Morgen is er nog veel zon. Daarna komt er geleidelijk meer bewolking. En vanaf donderdag kan er wat winters neerslag vallen. Eh, baal, baal, baal. Het nus kreeg u van Dorald Megens. Zometeen gaan we verder met Caro. Goedemorgen Nederland. Met daarin Henk Krol. Blijf luisteren. De Nederlandse game-industrie groeit dit jaar 20 procent.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 U luistert naar een speciale uitzending van Caro. Goedemorgen Nederland. Vandaag niet de vaste rubrieken zoals deze dag of het ochtendhumeur. En op deze tweede paasdag heb ik één bijzondere gast en dat is Henk Krol. Hij ontwikkelde zich van homo hopman tot frontsoldaat van de Grijze Golf. De fractieleider van 50PLUS zit op dit moment in Eindhoven in zijn eigen woonkamer. Goedemorgen meneer Krol. Goedemorgen meneer Zwart. En ook nog jarig en aan de taart. Um, <laughs> u heeft altijd moeten vechten voor homorechten. Um, want ja, homo's waren achtergesteld, zaten in de verdrukking, daar komt u graag. Uh, voorop hoorden wij het eerste half uur. Heeft u zichzelf ooit achtergesteld gevoeld of in de verdrukking? Hmm. Nou, nee, behalve toen ik uh, toen ontdekte... Ik, uh, ik ga nu even terug naar de periode dat ik op een jongensinternaat in Venlo zat... bij de Pater Saugustijnen. Toen werd ik op een gegeven moment verliefd op een medescholier. En uh, ik wist niet eens wat homoseksualiteit was. Ik had er nog nooit van gehoord. We spraken daar in die tijd nog niet over... Ik was gewoon op een mens verliefd geworden en wij deden niemand kwaad en uh, dat was prima zo. Maar toen de paters dat ontdekten, en dat was een jaar voor mijn eindexamen, toen uh, werd ik gestraft. Ik moest met mijn blote knietjes op een kokersmat gaan zitten en dat gaat na tien minuten erg pijn doen, zeker als je er een half uur moet zitten. En ik moest bekennen dat ik zondig was, ik realiseerde me niet wat die zonde was, ik was alleen maar verliefd geworden... En ik kreeg te horen dat ik het weekend daarop van mijn ouders zou horen wat mijn straf was. In die tijd had je nog geen gsm'tjes, dus uh, mm -hmm. dat weekend ging ik naar huis toe, naar mijn ouders in Tilburg. En daar hoorde ik dat de paters hadden besloten dat ik een jaar voor mijn eindexamen van school zou worden verwijderd. Zo. Nou, dat is ja. toch een moment dat je echt wel even achtergesteld voelt. Mijn ouders waren gelukkig toen zo verstandig om te zeggen... ik hoop dat die paters ooit nog zullen ontdekken... dat ze een verkeerde beslissing eh, genomen hebben. En ik werd naar een andere school in de buurt van Tilburg gestuurd. En dat is gelukkig allemaal goed gekomen. Maar eh, dat is een moment dat je strijdbaar wordt en dat je denkt... Het hoort niet dat je mensen op zo'n manier afserveert. En ik denk dat dat ook een beetje aan de paters augustijnen te danken is... dat ik mijn hele leven lang me zo inzet voor mensen die in de verdrukking zitten. Toen uh, uh, ja, mensen die homoseksueel waren en daar last mee hadden. Later, toen ik ontdekte uh, hoe ingewikkeld de voorlichting aan mensen met kanker is... heb ik me daarvoor ingezet. En nu voor mensen die... En ik zou kunnen doen dat ze ouder geworden zijn, die op dingen gerekend hebben en die toezeggingen worden niet nagekomen. Dat vind ik de zaken waar ik me graag voor inzet. De gebrekkige voorlichting aan mensen met kanker, wat, wat is daar gebeurd dan in uw leven? Nou, eh. Uh... Een, een, een twaalftal jaar geleden liep ik tegen darmkanker aan... en kreeg toen te horen dat ik nog maar 50% kans had om daar fatsoenlijk uit te komen. Nou, U heeft inmiddels aan mij kunnen zien dat het gelukkig goed gegaan is... Ja. maar dat wist ik toen niet. En als je dan uh, behandeld wordt voor kanker... en je krijgt chemokuren, bestralingen, diverse operaties... en je ziet de voorlichting die er bij ziekenhuizen toen was met een lijsten van bijwerkingen die je zou kunnen krijgen van chemokuren. Dan word je alleen al van het lezen van die folder, word je doodziek. Toen dacht ik, dat moet toch heel anders. Je moet op een andere manier voorlichting geven over die ziekte. En gelukkig had ik een zus die arts is... en die mij in die periode geweldig gesteund heeft. Maar heel veel andere mensen hebben dat geluk niet. En toen dacht ik, ja, er moet toch betere voorlichting komen. Maar hoe, hoe slecht was die voorlichting dan? Wat was daar mis mee? Ja. Je kreeg een foldertje en daar stond dan in... u, u gaat nu een, een chemokuur krijgen. Uh, ja. Bij een chemokuur heb je de volgende bijwerkingen. En dan was er bijna een halve pagina met mogelijke bijwerkingen. En die waren allemaal zo verschrikkelijk dat je dacht, mensen, kinderen. En je, je werd al ziek alleen van het lezen van die folder. Terwijl toen ik mijn eerste chemokuur kreeg, kreeg ik werd het nog heel goed. Ik kwam s'avonds thuis. Ik merkte helemaal niks. Nee, maar, maar goed, of iedereen, video... verschilt toch, of, uh, iedereen reageert ja. daar toch verschillend op. En als je dat... Kijk, tegenwoordig weten we dat, maar toen was dat nog nauwelijks bekend. Je dacht ja. echt dat je de meest afschuwelijke dingen meemaakte. En mijn uh, uh, voorstel is altijd, vertel nou mensen zo objectief mogelijk wat je boven het hoofd kan hangen. Dat kan van heel slecht tot heel erg meevallen. Maar vertel ook dat het erg kan meevallen. Want juist als je er zo positief mogelijk in gaat, rol je er ook zo makkelijk mogelijk door. Ja. En dat heeft u gevormd dus ook? Ja, zeker. Ik bedoel, dat is toch een periode dat je uh, jezelf realiseert dat het leven eindig is. Mm -hmm. uh, Hoe lang is het geleden? Dat is nu twaalf jaar geleden bij mij. En uh, ik ben toen nog echt een jaar in de, in de lappenmand uh, uh, geweest. Ik heb echt heel veel meegemaakt uh, in die periode. Maar ik ben daar goed uitgekomen. En het hele idiote is... Uh, het, het wordt, je wordt echt een andere mens daardoor. Ik weet nog dat in die periode... werd er hier bij mij voor de deur een bouwkeet neergezet op een plantsoentje. En kwamen de buren bij mij vragen of ik een handtekening wilde zetten... tegen die bouwkeet. Maar die bouwkeet was nodig omdat er hier een ander rioleringssysteem werd aangelegd. En ik dacht, ja, die bouwkeet moet toch ergens staan? staat of bij mij voor de deur of drie ja. die deuren verder. En ik had zoiets, dan ga ik niet tegen protesteren. Dit moet gewoon... En mensen snapten dat niet. Maar vervolgens ging ik, uh, omdat ik niet zo uh, lekker was... af en toe overdag een klein stukje wandelen. En dan zag ik juist rondom die bouwkeet... waar het plantsoen plantso niet meer werd bijgehouden... zag ik de meest fantastische planten ineens opgroeien. En dan zie je, kijk eens... Wat, wat, wat, een raar, wat een rare parallel eigenlijk zit ik te denken nu. Het was de aanleg van een rioleringssysteem En u leed aan darmkanker. Ja, dat ja, ja. is mogelijk. Ja. Bizar. Hè? Heel bizar ja. Maar dan zie je ineens dat dingen ook heel mooi kunnen zijn. Ik weet nog als ik vroeger in een file stond. Dan was ik inwendig aan het vloeken dat ik te laat zou komen. En op dat moment. Ik stond in de file. Ik draaide het raampje open. Ik keek naar de middenberm. En ik zag wat voor prachtige planten daar groeiden. En dan dacht ik. Kijk nou toch eens naar wat je wel hebt. Kijk nou toch eens hoe mooi het leven is. Kijk eens hoeveel fantastisch fraaie vogels er gewoon op je balkon of in je tuin neerstrijken. Geniet daarvan. En is dit en voor... ook iets wat we terugzien in de, in de politieke daden van Henk Krol? Uh, bijvoorbeeld zegt u ook tegen de 50-plussers. Kijk eens wat je wel hebt. Jazeker. Jazeker. Want ik bedoel, uh, op een aantal uh, punten telt vooral het geld. En willen mensen vooral zien... Uh, wat ze gekort worden in geld. Maar veel belangrijker is die zorgzaamheid voor elkaar. En een van de belangrijkste onderdelen... waar we de komende periode mee aan de slag moeten... is hoe houden we aan de ene kant de zorg betaalbaar... maar aan de andere kant hoe houden we die zorg zo menselijk mogelijk. Als je nu op een bepaalde leeftijd merkt dat je iets nodig hebt... Voor de meeste mensen is door de bomen het bos niet meer te zien. Ze uh -huh. weten niet bij welk loket ze moeten aankloppen. Ze krijgen, ik weet niet hoeveel mensen over de vloer voordat er eindelijk eens echt iets gaat gebeuren. En dan denk ik, vroeger, toen de kerken dat nog regelden, ja, ging het toch op een andere manier. En ik wil daar niet naar, ik wil niet naar die kerken terug, maar wel de manier waarop de kerken dat deden. Maar de grote vraag is, hoe doe je dat? Want, uh, kijk, geld, dat is concreet, daar kun je over zeuren. Dat, uh, ja. dat er te weinig van is, of te veel, ja. of bij de verkeerde mensen. Maar een gevoel van solidariteit en voor elkaar zorgen... en voor elkaar opkomen, er zijn... ja dat is toch niet iets wat je via een politieke partij erdoor krijgt... lijkt mij, in een uh, samenleving. Je kunt er in ieder geval aandacht voor vragen. Als ik zie dat er uh, in Duitsland, maar nu ook steeds uh, op meer plekken in Nederland... dat er experimenten zijn waarbij je zorgt dat jonge mensen... Uh, op een uh, leuke manier in een wijk een huis kunnen gaan bewonen... waarbij ze... Uh, een soort van contract tekenen met de oudere bewoners. De oudere bewoners beloven dat ze af en toe op de kinderen zullen passen... en de jonge bewoners... Ja, dan ga je al, een contract. Ja, helaas moet dat tegenwoordig zo, omdat de maatschappij zo uit elkaar gegroeid is... dat iedereen alleen nog maar heel individualistisch bezig is. Uh -huh. En dan moet je dit soort afspraken maken. Maar als je dit soort afspraken maakt, juist om de menselijkheid in de samenleving terug te krijgen... Dan is dat toch iets waarvan ik me heel goed realiseer dat dat moeilijk is om dat bij mensen in de huiskamer te krijgen. Maar ik wil me daar dolgraag voor inzetten, want in mijn ogen wordt de hele maatschappij daar mooier van. Ja. Voordat we uh, Henk Krol hier heilig gaan verklaren, wil nee, ik. Nee, maar ik niet doen. <laughs> nee, want er zijn genoeg reden om het niet te doen. Absoluut. Ja? Noemt u ja, ja, zelf eens voordat ik ga beginnen? Nou, als je, als je 63 bent, dan, ja. uh, uh, dan heb je in je leven heel wat meegemaakt. Als je journalist bent, u bent het ook. Uh, dan weet je dat je ook een aantal vijanden maakt. Want als je uh, interviews doet, dan kan je niet iedereen uh, de hemel in prijzen. En dan zul je af en toe ook eens een keer kritisch moeten zijn. Ik ben in mijn leven kritisch geweest, dus ik heb ook een groot aantal vijanden gemaakt. En wie is uw ik... grootste vijand op dit moment, volgens u? Oh, dat, dat ben ik hopelijk ben ik dat zelf. Want ik wil uh, liefst uh, zo kritisch mogelijk op mezelf zijn. Dus als er dan toch een vijand moet zijn, dan wil ik dat liefst zelf zijn. Mm -hmm. Ja, want dan heb je het lekker zelf ook in de hand. Mm geloof me dat ik redelijk kritisch voor mezelf kan zijn. Ja, ja. Ik ga toch even uh, een aantal dingen met u doornemen... waarvan je kunt zeggen, nou, Henk Krol is niet helemaal onbesproken... en er zijn wel degelijk wat haken en ogen aan de man. Uh, uh, uh, nee. Bijvoorbeeld, gaat hij? in 2005 kwam u een opspraak... door de verkoop van het erectiemiddel uh, Libifit. Ja. De HIF-vereniging Nederland waarschuwde toen... Uh, voor het gevaar van die pillen, hè? Maar ja. de g bleef het middel verkopen. Nee, dat is niet waar. De G-krant heeft, uh, heeft de verkoop gestaakt op het moment dat duidelijk werd dat het niet een voedselsupplement was... maar dat er kennelijk ook iets anders in zat. En wij verkochten dat middel omdat we meer van dat soort mm -hmm. uh, spullen in de winkel verkochten. En juist in die periode dat veel HIV-patiënten uh, uh, last hadden... van het feit dat ze geen erectie meer konden krijgen. En dat is gevaarlijk, want dan kan een condoom kan afglijden vonden wij het nodig om daarbij te helpen. Dat was dus met de beste ja. bedoelingen. Toen daarna, en het middel wat wij verkochten... kwam uit Zwitserland en was een voedselsupplement. Dat mag je gewoon verkopen. Op een gegeven moment is er iemand van de Warenwet langs geweest... die twee pillen gekocht heeft. Er is ook nooit iets in beslag genomen. En die pillen zijn onderzocht. En toen bij het eerste onderzoek bleek dat daar misschien toch iets chemisch in zat... hebben we meteen gezegd, dat moeten we niet op ons geweten willen hebben. Meteen ermee stoppen. We stoppen ermee. Kunt u eigenlijk tegen kritiek? Ja, Weerlijk ja? wel, dat ja? ja, mag er hopen van wel. Ja. Want in 2012 heeft u de advocaat ingeschakeld. om te voorkomen dat het tijdschrift Wing een kritisch artikel over u publiceerde. <laughs> Lachte hij schamper. Ja, nou, dat is niet zo handig geweest. Dat geef ik ook heel eerlijk toe. Dat hadden we gewoon... Ja, ik, ik, het, het vervelende was dat dat een artikel was waarbij we zelf niet ter sprake kwamen. En eh, toen had ik zoiets van, dat moet toch eigenlijk niet gebeuren. Maar ja. ik geef toe, we hadden dat beter niet kunnen doen. Nee. En, en mensen moeten gewoon af en toe ook iets negatiefs over je kunnen melden. Wat, wat is het negatieve waarvan u zegt dat dat nog niet uh, gemeld is, zeg? Oh jee, het negatieve wat nog niet geweldig ja, is. Ja, het ligt zo aan de oppervlakte en niemand die het ziet. En niemand die het ziet. jongen, jongen, jonge. jonge. Nou, geef me nog even een kwartiertje misschien, want aan het eind van de uitzending... Mag ik een gewoon doen? Mag ik, mag <laughs> ja, ik ja, dus, ja, ja. ja, ja, ja, ja. Ijdelheid? Dat had ik vroeger. Dat had ik vroeger. En, en, en geloof me, we hebben het net gehad over, over die ziekteperiode. Ja. Um, in zo'n situatie leer je dat ijdelheid je geen stap verder helpt. Echt geen stap verder helpt. En uh, natuurlijk, toen ik uh, begon met de Geekrant, vergeet niet... ik was dus van dat internaat afgestuurd een jaar voor mijn eindexamen. En als je dan succes hebt met datgene wat ooit zo vervloeid is... Dan ben je daar trots op. En dan uh, loop je als het ware naast je schoenen. En dan wil je die erkenning en die waardering hebben. En als je die dan kreeg, was je daar verschrikkelijk trots op. Mm -hmm. Maar tegenwoordig... Is toch ook fijn? Dat is ook gewoon fijn. Absoluut waar. Maar tegenwoordig ja, kan je toch niet zeggen dat ik te klagen heb over gebrek aan belangstelling. En tegenwoordig heb ik wel eens zoiets van, ik, ik, ik wou dat ik iets minder bekend ja. was. En ik wou dat mensen wat minder naar me keken. En die ijdelheid echt, uh, die ijdelheid brengt je helemaal niets. En als die dus ijdelheid ja, verpakt is in een uh, uh, mateloos ambitie? Oh, die ambitie heb ik wel, ja. ja. Ambitie, ambitie, maar de ambitie vind ik absoluut geen uh, vervelende eigenschap. Maar gaan ambitie en, en ijdelheid niet vaak samen? Jazeker, jazeker. Ja, zeker. En als je leert om dat van elkaar te scheiden, en ik mag hopen dat ik dat inmiddels geleerd heb, dan kun je met die ambitie heel veel mensen helpen. En als je dat doet, niet om jezelf vooruit te helpen, maar juist om mensen die in de verdrukking zitten weer een stem te geven, dan zou ik willen dat veel meer mensen ambitieus waren. Ja. Nog wat haken en ogen. Uw bedrijven BPG, een beheermaatschappij, en de webwinkel Gaytel, werden gauw na de Gaykrant ook failliet verklaard. Ja. Ja, dat is, dat is uh, dan zie je dat ik geen verstand heb van faillissementen. Ja, uh, of van bedrijven. Ja, dat mag je ook zeggen. Dat is <laughs> eigenlijk precies hetzelfde. Uh, het punt is dat het natuurlijk gaat om één en hetzelfde. De gekrand bestond uit een uh, uh, moedermaatschappij met twee dochters. Twee dochter BV's en een daaraan verbonden stichting. En uh, toen we een paar weken geleden in overleg met de medewerkers helaas moesten besluiten... om daar het faillissement voor aan te vragen, hadden we dat eigenlijk voor al die uh, bedrijven gezamenlijk moeten doen. Maar dat wist ik niet. Dus we hebben keurig een formulier ingevuld... dat ingeleverd... Dat bij... wist ik niet. U laat, u laat zich ook niet adviseren op dat gebied? Ja, Ik, ik ben ondernemer, ik... dus dan heb je ook een, een fiscalist in dienst, kan ik me voorstellen. Nou, zo groot is het bedrijf nou ook weer niet dat je daar een fiscalist voor in dienst kunt nemen. Nee, iemand hebben die je adviseert. Iemand die adviseerde en die zei, ja, dit gaat zo niet langer. Hier moet je gewoon faillissement voor aanvragen. En dat hebben we gedaan, ja. denkende dat we dat ook voor uh, het geheel deden. Maar dat blijkt dan niet zo te zijn. Dan blijkt dat dat uh, bedrijf uh, in, in delen is verdeeld. En dat je dus voor elk afzonderlijk deel ook afzonderlijk uh, faillissement had moeten aanvragen. Nou, dat hadden we niet in de gaten. En een week daarna kregen we dat wel in de gaten. En is dat alsnog aangevraagd? Ja. En dan krijg je dus in de pers van dat er weer een bedrijf failliet is gegaan. Maar het gaat natuurlijk om één en hetzelfde. Het gaat om de krant wat toch primair een ja. emancipatiedoel had. Het schuurt ook een beetje, toen ik de informatie over u las, uh, uh, de fractieleider van 50PLUS, maar ook de webwinkel Gaytel, die seksartikelen en pornofilms verkoopt. is toch een beetje een gekkige, gekkige combinatie, of niet? Of moet ik, ben ik nou te kleindenkend? Ja, ik weet niet of u te de klein denken bent. Ik bedoel, de Geekhand is nooit een bedrijf geweest... waar forse winsten werden gemaakt. Het was een bedrijf ja. wat door de... Nou, door de hele periode heen moeite had het hoofd boven water te houden. En hoe deed je dat? Door ook een webwinkel te hebben waarin speelfilms werden verkocht, waarin boeken werden verkocht. En ja, het was puur ter ondersteuning om die G-Krant maar te financieren. Precies. Ja. En als je dan nu les dat je een soort van pornobaas bent, dan denk ik nou hallo zeg. Hm. Uh, bij datgene wat de G-Krant aanbood, zat ook een webwinkel. Maar die heeft ook uh, een bedrijf als Weekamp, die heeft ook uh, VND. Als je binnenloopt, ja. dan kan je ook bij de bijenkorf komen. Maar ja, het, gaat mij, het direct... gaat mij vooral om de combinatie uh, fractieleider van 50 plus. Ja, maar als, als, als fractieleider van 50 plus stond dat al op afstand en ja. deed ik dat al niet meer. Maar het wordt natuurlijk nu, en het is ook heel erg leuk om dat als zodanig uit te vergroten, het wordt wel als zodanig natuurlijk. naar buiten gebracht. Maar je moet er wel reëel in zijn en zeggen, uh, ik ben nooit uh, een, een pornobaas geweest. We hadden de Gekhand en bij de Gekhand hadden we een webwinkel en bij ja. de webwinkel werden diverse artikelen verkocht. En daar nou, werd wel eens een porno verkocht. Precies. Ja. U zegt, ik stond al enigszins op afstand. En wat doet dat dan met u, die, dat faillissement van die bedrijven? Dat is nog steeds iets waar ik verschrikkelijk mee zit... en waar ik nog mee zal blijven zitten. Op welke manier? Nou, dat, ik had veel liever um, ervoor willen kiezen... dat toen duidelijk werd dat vorig jaar die advertentiemarkt helemaal instorten. Want dat is iets wat we niet alleen bij de gerkrand zien... maar je ziet bij alle dagbladen, bij alle weekbladen, bij alle maanbladen... dat ze moeite hebben het hoofd boven water te houden. Ja. Um, ik had veel liever uh, willen kiezen voor een prachtig slotfeest... waarin we uh, met trots hadden kunnen zeggen van jongens met een knalfuif zetten we er een punt achter, want we hebben als blad heel veel bereikt... en nu is de tijd aangebroken dat we alleen op internet verder gaan... want dat is de manier waarop je jongeren bereikt... die die hulp nog het hardst nodig hebben. Dat had ik een fraaier einde gevonden dan dat je... en ik zal die dag nooit vergeten dat je op een maandagochtend... naar de mensen die jarenlang je trouwe medewerkers zijn geweest moet gaan... en dat je moet zeggen, we hebben het met z'n allen zien aankomen... het kan niet meer, de koek is op... En we zullen dat faillissement moeten gaan aanvragen. Maar dat ja, is iets lelijk, he? maar het is dag. een lelijk einde van een van dat een, is een, verschrikkelijk een jaar einde. Van, of een verhaal van meer dan 34 jaar. Precies. En toch, als je dan terugkijkt, want ik weet ook nog dat uh, uh, in die dag, waarop we op die dag dat dat moest gaan gebeuren, had een van de redacteuren een overzicht gemaakt van wat we in die bijna 35 jaar voor elkaar hebben gekregen. En dat was zo'n indrukwekkende lijst dat ik er in ieder geval de tranen van in de ogen kreeg. Ja. Is de ondergang van de G-krant en, en aan verwante bedrijven... die ter ondersteuning dienden uh, iets, althans bent u daar bang voor... dat dat ook uw, uw carrière als politicus gaat? Of misschien de 50-plus partij? Ja, op dit moment is dat ook zo. Je ja. ziet dat we door dit alles in de peilingen wat terug sukkelen. Twee, drie zetels, maar... hè, bent u verloren. Ja. Ja. En dat, maar als je nagaat, als je het in procenten zou uitdrukken... hoeveel we nog steeds op winst staan, dan is dat natuurlijk gigantisch. Maar dat wil ik ook niet overdrijven. Ik, wil, ik merk dat dat inderdaad een negatief effect heeft. Aan de andere kant, u merkt het ook aan mij, u mag mij vragen wat u wil. Ik geef u gewoon keurig antwoord. En ik denk ook dat het eerlijke verhaal mensen kan overtuigen... dat ik echt niets verkeerd gedaan heb, dat ik niets gedaan heb in mijn eigen voordeel... Uh, je was bezig mensen te redden. Ik, ik beschouw het een klein beetje als uh, je loopt door een park... en je ziet dat mensen aan het verzapen zijn in de vijver. Yeah. Ja. Dan moet je af en toe dwars door het plantsoen... misschien wel over de krokussen en de narcissen heen... om die mensen te redden. En als mensen dan zeggen, u heeft een paar narcissen vertrapt... ja, ik heb een paar narcissen vertrapt. Maar dat heb ik gedaan omdat ik mensen wilde redden. Dat is dat af en toe wat gewoon het nodig. Ja, het kun je is af en toe heen. gewoon nodig. En... Ik wil het ook niet verstoppen, ik wil het ook niet uh, uh, uh, uh, verhullen... want het is, uh, dingen zijn ook soms fout gegaan... maar wel altijd met de aller, allerbeste bedoelingen. Wat is nou een fout waarvan u zegt, die had ik... Uh, nou ja, dat is altijd met fouten, die maak je liever niet... maar wat is nou een fout waarvan u zegt, ja, die had ik echt niet hoeven maken ook? Ben ik nou bij de EO of zit ik bij de KRO? Nee. Er zijn heel veel fouten. Ik vraag die niet je... om berouw. Ik, vraag, ik <laughs> vraag gewoon om welke fout had u niet hoeven maken. Nou ja, welke, ik, elke fout die je maakt uh, is achteraf altijd iets in je leven... waarvan je zegt als ik het nu zus of zo gedaan had... dan mm -hmm. was het misschien beter geweest. Maar mijn stelling is altijd als je fouten maakt... niet om mensen te kwetsen, niet om mensen pijn te doen, niet om mensen een hak te zetten... maar gewoon omdat je in het leven nu eenmaal fouten maakt. Ja, En als dat dan ook nog iets is waarvan je leert... want van elke fout kun je ook echt iets leren, Nou, dan... dan... Nou, nu wordt het pas echt EO. Ja, maar dan mag je er wel spijt van hebben... maar precies wat u zegt, dan hoeft het geen berouw te zijn. Nee. Ik heb spijt van alles wat ik heb fout gedaan... maar ik heb geen berouw omdat ik weet dat de bedoeling altijd goed was. U zit nu met twee zetels in de kamer... Uh... Op dit moment schommelt u rond de 16, 19. Oké, okay, daar zijn er dus twee, drie verloren gegaan door dat gedoe. Dat is nogal wat, hè? Dat is heel veel. 16 tot 20 zetels. Kunt u dat... Ja, stel, er uh, zouden nu <coughs> verkiezingen zijn. W wat dan? Dan breekt de paniek uit bij meneer Krol. Uh, nou, paniek breekt daar niet uit. Want ik heb hier uh, op de keukentafel op het moment liggen... Uh, meer dan 100 mensen die zich aangemeld hebben... om voor die partij ja, iets te gaan Ja, dat zeiden ze bij de LPF betekenen. ook. ja. En ik weet niet of ze daar zo zorgvuldig al die aanmeldingen die daar binnenkwamen hebben bekeken. Vergis je niet, de nee. LPF was natuurlijk, is natuurlijk een partij zonder leden. 50 Plus is een democratische partij met leden. Aanstaande zaterdag hebben we weer algemene ledenvergadering. Waar we met elkaar praten en waar we elkaar ook de oren wassen. En waar weer allerlei amendementen om uw oren vliegen. Ja, waar je niet altijd even vrolijk van Het is van, een lastige maar... achterban, hè? <laughs> veel te mondig. Nee, ik ben er juist blij om dat ze zo'n hondig boos mailtje gaat vergezeld met 80 cc's, las ik. Je wordt er gek van, die achterban. Ja is ook weer lichtelijk overdreven. Maar soms dan uh, zeg ik ook wel eens tegen die mensen als je me iets wil vertellen, fijn stuur me een uh, uh, e-mailtje e en ik zal proberen je zo snel mogelijk te beantwoorden. Maar om nou probeer, meteen... He? Uh, ja, probeer, het lukt niet altijd. Hè? Nee. Maar goed. Uh, uh, maar om het nou meteen rond te sturen aan iedereen waar je ooit een e-mailadres van hebt gekregen, dat is ook wat overdreven. Bovendien verstoppen dan allerlei postbussen. Dat wil je ook weer niet. Nee, het is, het is niet altijd makkelijk. Maar nee. dat hoort er toch ook bij. Het is toch ook helemaal niet de bedoeling dat het makkelijk zou zijn. Nee, en maar het is gewoon er... af en toe ronduit irritant, die bemoeizuchtige ja. achterban. Nee, dat vind ik niet. Integendeel. Ik vind, ik vind, het, ik vind het eerder amusant dan irritant. Ja. Uh, uh, soms komen mensen met voorstellen waarvan ik denk... ik denk nou toch niet dat dit voor het eerst is dat we hierover nadenken. Hier praten we al meer dan een jaar over. Uh, uh, ga eens rustig zitten. Uh, schenk jezelf een bakje koffie in. En dan zal ik je eens uitleggen waarom het bestuur van 50PLUS... tot de conclusie is gekomen dat linksom, rechtsom misschien het beste is. En dan leg je het uit. En in bijna alle gevallen snappen mensen dat. Bent u wel eens bang dat u te groot wordt dat 50 plus uh, uh, nou ja uh, in de peilingen de tweede partij van Nederland hè? Ja, dat slaat het angstzweet angst. wel eens toe Nee, het angstweten slaat niet toe, maar het zorgt er wel voor dat je heel waakzaam moet zijn en dat je ervoor moet zorgen dat je nu al op zoek gaat naar hele goede mensen ja. en dat je nu echt oprecht hoopt dat hoewel er natuurlijk enorm gesukkel is met dit kabinet en echt wat heeft dit kabinet tot nu toe uit de stijgers gekregen. Ik wil het is te genant voor woorden wat er tot nu toe gebeurd is. Dus eigenlijk zou het voor het land niet vervelend zijn dat er een, nee. een, een veel stabieler kabinet ja. zou komen. En ik wil er ook nog wel een keer op wijzen dat destijds bij de Formatie, was er één partij... één partij, zoek het nog maar eens na... in de filmpjes die destijds door RTL en de NOS gemaakt werden. Er was maar één partij die zei... denk erom, die Eerste Kamer gaat dadelijk het probleem geven. En iedereen had zoiets van... ach, Gussie, met zijn twee zeteltjes, hij moet ook wat roepen. Maar dat is toch het probleem waar we uiteindelijk nu op zijn uitgekomen. En dan denk ik... Um, laat ze toch nog maar even zitten... dat ik nog een paar maanden extra de tijd krijg... om, om al die mensen bij allemaal u aan de keuken, allemaal aan de keukentafel... worden ze gescreen, net zoals u bij Jan Nagel daar heeft gezeten. Ja, en, en, en Jan Nagel gaat daar ongetwijfeld ook zijn steuntje aan bijdragen... en Willem Holthuizen, onze voortreffelijke voorzitter... die bemoeit zich daar ook volop mee. Ja. En volgende week zaterdag gaan we weer met heel veel mensen praten... als we in Utrecht bijeenkomen. Maar als je het enthousiasme van die mensen ziet... en als je ziet met wat voor geestdrift ze iets willen doen voor hun omgeving, dan denk ik... ik ben er apetrots op dat ik dit mag doen. En dat allemaal op deze tweede paasdag. Uh, en uw verjaardag, hè? Uh, wat gaat u doen vandaag verder? U, u viert het niet echt, maar je gaat iets doen. Ik, uh, ik, ik denk dat een paar van mijn hele goede vrienden... Uh, dadelijk uh, aan de voordeur zullen staan. Ja? En dan, uh, nou, het is prachtig mooi weer. Ik heb twee honden, ik woon vlak bij het bos. En volgens mij kan je niks leukers doen dan bij dit mooie weer... even een eentje gaan wandelen met de honden. Ik dank u wel voor dit gesprek. Graag gedaan. Henk Krol, hij zat bij mij. Uh, nou, hij zat niet bij mij, hij zat thuis <laughs> uh, in Eindhoven. Hartelijk dank dus uh, uh, voor dit gesprek. Nog een fijne tweede Paasdag en uh, dus een mooie verjaardag. In de bus van Lijn 1, ook op deze tweede Paasdag, Jeroen Wilaert. Goedemorgen Jeroen, waar ben jij? Ik ben niet op de Meubelboulevard zoals heel veel hey. Nederlanders. En ook zo'n beetje in uh, de geest van Henk Krol in het bos. Wij zijn op de Veluwe bij de mossel. Lijn 1, de paden op, de lanen in. Maar eerst het nieuws, door het megens. Radio 1, het NOS-journaal. In het centrum van Hogeveen staan twee winkels in brand. Het vuur ontstond rond kwart voor acht in een schuur... en sloeg snel over naar de twee winkels ervoor. Getroffen winkels zijn een drogist en een telefoonwinkel. En om verdere schade te voorkomen... houdt de brandweer de naastgelegen panden in Hogeveen nat.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 Dat schreef dichter Bloem. Lang, lang geleden in een ode aan grauwe, stedelijke wegen... de in kade vastgeklonken waterkant verregend op een miserige morgen. Domweg gelukkig in de Dapperstraat. Maar Bloem wist ook, alles is veel voor wie niet veel verwacht. Het leven houdt zijn wonderen verborgen totdat ze opeens toont in hun hoge staat. Dat bedoel ik. Dat is nog te beleven, in de natuur, met simpel geluk op de Veluwe. Ik heb dat nog eens nagekeken. Natuurmonumenten beheert 355 natuurgebieden in Nederland. Waarachtig meer dan de Veluwe alleen. En dan hebben we nog het wat. Het wat. Daar gaan over een paar jaar hele mooie dingen gebeuren. Van Noord-Holland tot Denemarken. We hebben er straks nieuws over in deze lijn 1. Maar er is ook zorg over de natuur. U weet nog, die bleker, het vorige kabinet. Keuze voor de landbouw boven de natuur. Maar recent was er een natuurplan... van Partij van de Arbeid, GroenLinks en D66. En dat ging niet alleen over jagen op herten. Wat vindt u? Is de natuur u ook een zorg? Gaat u er graag heen? Bent u tegen de verrommeling van de gebieden eromheen? Kent u nog wel die oude discussie? Of gaat u gewoon lekker lief naar de meubelboulevard? 0800 1121, 0800 1121... Tweet naar uh, Lijn1 Radio. U kunt mailen naar lijn 1 apenstaatje En tot 11 uur zijn wij, op de vogel, zijn wij hier op de Veluwe de late vogels. Wie kent het kleinste dorp van Nederland? Het is hier, en niet aan zee. Mossel is de naam. Drie huizen zonder schelp. En rondom... Het wild en bijster land dat Veluwen heet. Op het zandpad een waakhond dromend, roosters tegen wilde dieren storm. Geen mammoet die hier binnenkomt, geen mens meer in een berenvel. Ooit een monnik laat nog aan de achterdeur, piloot en jood in oorlogstijd hier lang verborgen. Als na een schipbreuk op een eiland de bewoners. Met beuk in plaats van palm. Ze melken nog één koe. Op zaterdag de takjes van het erf. En dan de meerschuimpijp. Fietser, wees welkom. Meld je aan het ijsloket. Het gedicht van Tjarda Eskes. Kom ook de mossel in voor... Iedereen denkt, eh, tot in Rode School en in Maastricht, de mossel. Wat is daar de mossel? Boswachter John, vertel eens even... wat is dit voor een historisch plekje op de Veluwe? Nou, het is eigenlijk een historisch plekje al van 1865. En het historie ligt hem in het feit dat we vroeger... hier nog geen bomen waren, geen wegen waren... en toch moest de handel gedreven worden. En de handel werd gedreven door het Hessenvolk. En het Hessenvolk dat trok met paarden naar de Hansensteden toe. Dus je moet je voorstellen dat je van Nijmegen, Arnhem uit... paard en wagen dwars door de hoesterij heen kreeg. En die kwam hier op de mossel aan. En die bij deze oude boerderij voor ons... Kijk, daar staat voor ons, als we ernaar kijken, staat er 1863 op. Die was vroeger dus de wisselplaats voor de paarden. En nu de paarden gewisseld en dan trokken ze verder... richting Deventer, Harderwijk, Zwolle en de andere Hansensteden. En dat is nu, met zandpaden en al, en een wifi-verbinding uit de 19e eeuw... een uitspanning geworden, hè? U bent de eigenaar, de naam? Danny Prankspar. En u heeft, u heeft hier ook familiebanden, hè? Mijn opa en oma zijn hier eind jaren 30 komen wonen. Maar toen werden er geen paarden en koetsen meer uitgespannen? Ja, toen nog wel, ja, ja, ja. Mijn vader, of mijn oom, opa, sorry, is denk ik... begin jaren 50 pas met de trekkers begonnen hier op het landbouwbedrijf. En jullie hebben het dus gemoderniseerd tot uh, zo'n rustieke, serene plek... met stoeltjes en tafels. Ik zag daar al wat wandelaars zitten. Absoluut. Nou, eigenlijk is mijn oma daarmee begonnen. Net na de oorlog, 1946. Met een pension en de theetuin. Daar kwamen veel mensen langs fietsen. Maar jullie hebben het gemoderniseerd? We hebben het gemoderniseerd. Eerst mijn vader en moeder. En wij sinds drie jaar. En ook nog steeds met hele zwakke wifi. Hele zwakke wifi, ja. Maar dat moeten we hier helemaal niet hebben in de natuur, toch? Eigenlijk niet. We krijgen veel vragen van mensen op het ras die om een wifi vragen. Want ze zien dat er ergens een, een, een zending zit. Maar we geven nooit het wachtwoord ervoor. Het is hier namelijk zalig ontnetten, zou zal ik maar zeggen. Lucas en John, allebei gehuld in het groen. Uh, Lucas heeft er nog een prachtige lederen broek bij. Misschien wel uit 1854, je weet het niet. Allebei voormalige politieagenten en nu zalig aan het bos wachten. In de natuur. Lucas, de natuur dat is niet iets van vroeger, hè? Nee, nee, nee. bestaat al eeuwen. En de vraag is ook aan de luisteraars of eh, ze ook zorg hebben over de, natuur, over de natuur. Of de natuur hun misschien ook wel gewoon een zorg zal zijn. Dat is de eeuwige spanning hier in Nederland, hè? Liever landbouw dan mooie groene verten. Eh, wat is uw zorg, Lucas? Nou, dat de mensen helemaal niets weten over de natuur. Niets. Als ik vraag waarom zingen de vogels, vinden ze leuk, boswachter. Waarom de vogels zingen, weten ze niet. Vertel eens, waarom zingen de vogels, boswachter? Het bas van seks in bos. Ja, je gaat niet voor niks zingen. Je moet verkeerings in de krijg. wij vroeger ook, we moesten ook fluiten naar de meisjes. Het is gelukt vroeger. Bij u ook, hè? Ja. Ik heb zo'n heerlijk meisje. Uh, ik hoorde bij dat meisje op het platje gisteravond ook een merel, het hoogste lied, zingen. Dus uh, die vertelde daar gewoon even over de daken. Ik ben geil, ik heb je nodig. Ja, een beetje netjes zeggen, hè? Denk ja, ja, ik heb je nodig, klaar. Ja. En dat, van de zomer hoor je ze niet meer. Maar de, de, de roodbos was horen zingen, hoe je moet die kan zingen. Nou, dat is prachtig. Die zingt nu ook al. Ik vraag me wel eens af, is dat onderzocht? Want die Merels en die roodbosjes hebben zoveel verschillende melodieën. Is dat wel eens ontcijferd als een oude hiërogliefentabel? Hiero nee, nou, dat zou ik niet durven weten. Nee, ik weet ook niet alles. Ik ben ambtenaar geweest. ja. Nou ja, goed. En als uh, boswachter toch een heel eind verder gekomen in kennis der natuur. Gaan zo meteen even kijken naar dat winkelwagentje wat we hebben, wat je hebt meegenomen. Uh, John, uh, natuur, is dat bedreigd? Ik weet ja. niet. of het, het is bedreigd. Ja. Wij krijgen steeds meer uh, mensen in de omgeving hier wonen. Er komen steeds meer hekken omheen. We, Maken het wel open, de Plankenwambuis was de enigste open wildbaan die altijd gebleven is. is dit is dit gebied hè, Planken, uh, Plankenwambuis? Er is zitten en dat heet dus de Plankenwambuis. Dat is het gebied wat eigenlijk tussen Ede, de A12, de A50 en de A1 in ligt. En als je hier doorloopt zit je bij Arnhem. Over die A50 hebben we nu wild... Uh, uh, viaducten gekregen. We hebben over de A1 krijgen we willen Dus dit is het enige gebied waar de beesten nog kunnen trekken. Hè Lucas? Dus hier heb je nog enigszins het trek dus in de, van de bron van het IJdelhecht Die dus naar de Hoendelo en dan via de Harskamp weer terugkomt hier terug, komt die naartoe. Van tevoren hebben we het al gehad over verschillende vormen van natuurvandalisme die jij kent. Hebben we hier veel vandalisten, dan moet je eigenlijk bij Lucas, die, die hebben hier gewerkt. Wat we wel tegenwoordig hebben, zijn mensen die er hun eigen hand naar zetten. We hebben een stukje gehad vorige week op de... Was het in de krant? Dat was Drenthe, was dat. In Drenthe wou men een ruiterpad maken. Maar dat ruitenpad lag een dassenberucht. Wat hebben die mensen gedaan? Die hebben die dassenbrug gewoon met prikkeldraad volgestopt. Om die beesten maar te verdwijnen, verdrijven. Hebben kadavers neergegooid die... Vergiftigd zijn. Alleen maar om hun zin door te doen. Dat niet. Dat noemen we natuurterrorisme. Storten van vuil. Ontzettend veel vuil. Je hebt het gezien. Zelfs de drugslappen die storten gewoon hun spullen hier neer. Als dat lekt, is de hele grond is verziekt. Dus het is. Het is een heel ander soort geworden. Een paar, jaar, een paar jaar geleden had je de discussie over de verrommeling. Dat ging dan over de oprukkende bedrijfsloodsen. Ander soort uh, industriële uitingen, architectuur. Uh, dat zie ik hier in de omgeving niet. Want die Veluwe is wat dat betreft echt nog riant ruig. Ja, in de Veluwe heb je eigenlijk te denken aan de ruigheid... dat ergens in 1910 militairen al zeiden van we hebben oefengebied nodig... Het dus, was gewoon nut, was dit gewoon gebied. Nut. Dus de ontging van de hei, die eigenlijk normaal was, hier zo... Want je moet je voorstellen, die mensen hadden hier niks. Die hadden een boerderijtje en een hutje. En die leefden van een paar schapjes en, uh, en, en een koe. En hoe deed men dat? Men plachte de hei af. Men had een schuur met een diepe vloer, een centimeter of veertig. Daar gooide men de hei in. Daar zette men de schapen op, s'nachts. Daar kwam dus een heleboel mest uit... En toen gauw het vol was, die schuur, met mest, ging die mest weer terug naar het afgeplachte stuk. En daar konden ze dan, hadden ze dus eigenlijk mest en verrijkten ze de grond mee. Vertel mij dus dat dit natuur is. Het is eigenlijk ook allemaal weer product van, hè? Product van, ja. En toen kwam dus de, de, de leger en die zei, ho, stoppen met je afplagging. En daar hebben we eigenlijk een groot gedeelte van de natuur hier nog aan te danken. Ik ga met uh, Lucas eens even naar zijn boodschappenwagentje en kom ik langs een... Gezin met een hondje, jullie zijn hier gewoon lekker ook al aan de wandel op Pasen. Nee, wij zitten hier uh, in vakantiehuis. Al... In Mossel? In de Mossel, al 15 jaar voor de, dit jaar. En uh, ja, wij, uh, wij gaan elke dag wandelen, fietsen en uh, naar de herten kijken. Gewoon herten kijken, sereniteit, ver van uh, de drukke Hollandse randstedelijke stress. Nou, dat is wel denk ik de unieke van deze plek is dat het een, een Ik denk niet er een plaats is in Nederland waar je op vanaf elke kant dat je naartoe fietst 3-4 kilometer moet rijden voordat je bij de bewone wereld komt. En dat maakt dit wel echt heel erg uniek. Het kan nog in Nederland. Ja. Dank je, ga lekker wandelen. Ik ben bij Lucas aangekomen bij uh, een, ja, een hele van alles. Ik zie daar een gewij en hij houdt ons nu een mooie uh, stok voor. Welke plant doet dit? Ik zie, uh, het is een beetje getordeerd, hè? Ja, Door wie? Denkt u? Door de natuur? Ja, maar welke? Ik zou het niet weten. Een klimplant. Wordt ook een wurgplant genoemd. Kamperfoelie. Dus de kamperfoelie gaat eromheen. Daar bom je wordt dikker. Maar de kamperfoelie groeit niet mee. En dan krijg je het dus soort dit. Is dat mooi of niet? Ja? Wanneer geurt de kamperfoelie? Vertel. Vertel het de luisteraars. Vertel het mij, Lucas. S'nachts... Ja? Je kan ik het nachts. Waarom? Nog? Je kent de vorm van de bloem, heeft heel lange kelk. Dus een bij kan er niet bij. En een naflin is te lange roltong. Dan gaat die saus schuren om bestoven te worden. Is dat mooi geregeld of niet? Wonderlijk, hè? Maar ja, wat weten wij nog? Pak dat gewijderis eens uit. Hier, een hele grote. Van een damhert? Nee, nee. Zeg ik dan weer, edelhert. Valt dus elk jaar af. Dat vind ik ook zo vreemd. Waarom moet elk jaar er nu af? Weet je welke tijd van het jaar? Februari, maart. Onder werking van het hormoon testosteron wordt het zacht en dan kipt hij eraf elk jaar opnieuw. En dan wordt elk jaar groter tot het jaar of 12, 13. Dit groeit steeds elk jaar weer aan. Hoe lang duurt het, denkt u? Geen idee meer. Dat is wat? Een half jaar? Nog niet eens. Ruim vier maanden. En dan komen ze terug in de barst. Heel mooi huidje eromheen. Je er dus in kunnen prikken om er zo'n bloed uit. eigenlijk jaar opnieuw. En als die klaar is, laat die Bas weer los. En dan zeggen de mensen, de bos was de het dat bloed? Ik zeg nee, dan valt het velletje eraf. eigenlijk jaar opnieuw. Is het niet wonderlijk? Ja. Prachtig, hè? hoe dat werkt. En hoe dat al eeuwen werkt. Um, ik loop even de bus in met Lucas en John. We gaan uh, eens even bellen met uh, de man die ons van alles over wat gaat vertellen, er is over een paar jaar heel veel te doen over het wat. Ik zei al, er is veel meer natuur dan de Veluwe alleen. En uh, dat project dat krijgt dus nu langzaam gestalte. Ik moet even gaan wisselen van microfoon. Dat gebeurt uh, nu. John, mensen maken zich zorgen over de natuur. Die Partij van de Arbeid, eh, D66 en GroenLinks... hebben zich er dus eigenlijk ook weer over ontfermd. Neem je dat serieus? Of is dat weer een Haags compromis... naar zoveel eh, eh, voordeel voor de landbouw eerst? Ja, weet je. Uitgevoerd door Henk Bleker in ja. de landbouwlobby. De natuur. de natuur is altijd het laatst. Je ziet het bij elke bezuiniging die weer opkomt. Een heleboel plannen zijn er. Er was uh, natuur 2000. Er is een convenant getekend toen de tijd. Ja. En daarin vertelde men dat alle hekken weg moesten. Het moest helemaal open. De beesten, de hechten hebben het dan over. Die liepen eigenlijk vroeger van de rivier tot aan het zuidersopje. Met nu het IJsselmeer. Ja. Daartussen had je de trek van de beesten. Ja. De beesten liepen niet in een bos, die liepen op de vlaktes. En dat kan niet meer. Doordat er uh, fabrieken zijn, steden zijn er gebouwd, alles is er gebouwd. En men wou dat terugbrengen in het kom van al 2000... dat dat weer helemaal goed zou zijn, dat zou geld voor komen. Er was ook heel veel geld voor. Er was heel veel geld voor. En dat werd dat allemaal weer teruggedraaid. Al drie keer uh, teruggedraaid. Ja, dus neem je dit serieus van die partijen... of heb je iets van eerst zien dan geloven? Maar we het eerst maar eens zien. En dan geloven. Kees van Twist, goedemorgen. Goedemorgen. Wij, de, de luisteraars kennen jou als voormalige schobbejak bij de Afro. Uh, voormalig voorzitter <lacht> van Oerol en oud-directeur van het Gronings Museum. En jij bent nu samen met uh, Jan Abramsen uh, bezig met het Groot waddenproject. Vertel. Ja, we zijn ermee begonnen. Dat doet ook Joop Mulder aan mee, uh, directeur van het Oerol Festival... En wat we proberen te doen, is cultuur en natuur met elkaar te koppelen. Dat doen we in een internationaal festival. Denemarken doet daarmee, Duitsland doet daarmee, Sleetswerk-Holstein en ook Nederland. En wat we proberen te doen, dat hele Waddengebied onder één noemer te brengen. Cultuur en natuur, wat daar gebeurt, niet alleen op die 55 waddeneilanden, want het zijn de maar 55, maar ook het hele kustgebied van Friesland, Groningen en de kop van Noord-Holland. En Sleesweg-Holstein en Denemarken daar ook bij te betrekken. En te zeggen, wat heeft dat nou allemaal met graag gemeen? Dat is niet alleen de prachtige, unieke natuur, maar dat zijn ook natuurlijk al die cultuuruitingen. En UNESCO, die besteedt er al veel aandacht aan, die heeft ook dat gekoppeld in Duitsland. Daar doen ze al veel meer aan die combinatie van cultuur en natuur. En wij vinden dat dat hele Waddengebied echt van Den Helden tot Espierre in zich heel bezien moet worden en ook onder de aandacht gebracht moet worden. En dat willen wij in de zomer van 2015 gaan doen. Er wordt OEROL ook, daar wordt Oerol ook in geïntegreerd. Maar het, het, het. Gaat, het gaat veel verder. Je kunt gaan varen, je kunt gaan fietsen. Heb ik alles begrepen uit een plan wat ik uh, al een ja. jaar geleden bij jullie inzag. En het gaat niet alleen over het wat en het water en de duinen. Maar ook over de typische kerken, terpen. Alles ja. van de Noordzeekustarchitectuur, toch? Er zit enorm veel overeenkomsten dat wat er in uh, Duitsland, in Nederland en Denemarken gebeurt. Bijvoorbeeld op het gebied van dialecten op het gebied van bijvoorbeeld de hele kennis over de orgels in dat hele gebied. De architectuur die daar ontstaan is. En dat gaat dan ook inderdaad verder dan die Waddeneilanden. Want ook dat hele kustgebied, dat heet de zogenaamde krimpgebieden. Maar er is ontzettend veel te plezier uh, te beleven op het gebied van toerisme... en uh, wat we nou proberen te doen. Al die elementen onder diezelfde paraplu te brengen. En hoe heet die paraplu? Die paraplu is Waddenzomer 2015. En vanmiddag gaat er een website open? Ja, ja we gaan vanmiddag van start met een website. En dan openen we dus dat iedereen mee kan lezen met ons... wat wij in die Waddenzomer 2015 willen. En die mensen kunnen allemaal dan naar www.waddenzomer2015... Uh, kunnen gaan zien op de website wat daar allemaal voor plannen aankomen voor de zomer van 2015. En dat is dan veel meer dan alleen maar het Oerolfestival. Dat is een onderdeel van, want er zijn heel veel meer Oerolfestivals op andere eilanden ook. En die worden ook om die noemer gebracht. Het is mooi, want toen jullie begonnen, samen met Jan Abrams een paar jaar geleden... was die uh, samenwerking met Denemarken en Duitsland nog niet zo ver. Het is toch wel een uniek Noordwest-Europees project aan het worden, Kees. Ja, weet je, het, het aardige is ook dat in datzelfde jaar 2015 bestaat, bestaat de Waddenvereniging in Nederland zoveel jaar, het cultuurcentrum in Hoeksem en Willemshaven bestaat precies 40 jaar. Dus een heleboel. Uh, ...evenementen komen in het jaar 2015 in die zomer samen. En dat is ook het aardige ervan... ...dat je dan ook de koppeling kunt maken tussen natuur en cultuur. En dat heeft wel degelijk veel met elkaar te maken. En wat we proberen te doen is bijvoorbeeld ook een fototentoonstelling... ...zowel in het Vriesmuseum als in het museum in Esbjerg als bijvoorbeeld in Wilmshaven. We van zijn alles, van alles, van alles, van alles, Kees. Ja, ik moet even gaan afronden. Ik heb hier nog de twee boswachters bij de mossel. Eén uh, <lacht> ding, we hebben het over zorg voor de natuur. We hebben het over behoud voor natuur. Het lijkt me een geweldig project, dat wadden, die Waddenzomer 2015. Maar heb je ook niet een zorg dat ze ineens overspoeld raken? Nee, want dat is het punt. Het mooie van het waddengebied is dat je daar op een goede manier... de de balans moet houden. Het is niet voor niets dat Oero altijd gekozen heeft voor uh, de locatietheater. Dus het gebruik maken van de natuurlijke omgeving. om daar juist theater, dans en muziek te maken. Heel goed, Kees. Je kunt erin verzinken. Want die wadden zijn echt veel groter dan de massa's die hier misschien nu door getriggerd zijn. Kees van Twist, dankjewel. Ik ga weer naar de boswachters bij de Mossel. Zorg voor de natuur. John zei het net al, hij heeft zo zijn sepsis over allerlei beheer. Over allerlei, vooral politiek beheer. Hoe is dat met jou? Ja, daar kan ik weinig over zeggen voor de politiek. Die snapt er niets van. Ik heb vaak mensen bij me, maar nou, ze weten helemaal niet waar het over gaat. Ze zitten wel moeilijke woorden te doen over de, over de natuur. Maar uh, ik vraag iets aan die mensen in de politiek. Zitten ze dom aan te kijken, ja, waar, waar heb ik het nu over? En die moeten dan beslissen hoe het gaat hier. Dat vind ik een beetje vreemd. Ze zijn er ook ver van af, letterlijk. Ja, te veel, Veel zij, te ver. Zij zitten in dat grauw beton van bloem. Ja. Te oordelen over gebieden die ze alleen maar op de tekentafel kennen. Ja, daar komt het op neer. En nemen ze nou mee, dan zijn ze helemaal verwonderd. Ik heb een heleboel mensen die vaak wandelen. Zijn bos bosgaat, ik weet niet altijd zo mooi wat, wat er allemaal betekende. Zijn ze stom van en ze gaan er niet naartoe. Ze zijn gewoon stom van hoe mooi het is. Maar... Dan zijn ze dus, eigenlijk hebben ze spijt dat ze niet eerder aan de natuur zijn begonnen omdat ze het gewoon niet kennen, omdat ze het nee. misschien niet willen kennen. Nou, willen kennen, weet ik niet. Ze hebben geen tijd. We hebben geen tijd meer tegenwoordig. Het moet allemaal vlug, vlug, vlug, vlug. Nou, in de natuur is het de laatste plaats. En dat kun je duidelijk merken ook vaak. Heeft u ze überhaupt wel eens gezien, de mensen die dat nu in beleidsnotities gaan noteren? Natuurlijk ja, wel. Ik neem ze vaak, als ik kan, neem ik ze dus ook mee. Ja? Maar dat valt niet mee, ze hebben altijd druk, druk, druk. John? Jij herkent dit geluid. Neem herken, de microfoon er ik herken, even bij. Ik herken, ja, ik herken het geluid, zeker. Men, men, men weet niet wat er gebeurt in de natuur. En ook overspoelt men de natuur met andere dingen. Als er binnen, Het wordt de, natuur, natuur. De, de natuur is vooral een soort van onderdeel van een ruilhandel. Ik. Nu dan weer drie partijen die uh, zich er sterk voor maken. Maar ja, je hebt natuurlijk zo ook, ook de blekers van deze wereld... die hun oren naar de, naar de landbouwlobby laten hangen. Ja, natuurlijk. De landbouwlobby is heel belangrijk wat dit betreft. De boeren willen steeds groter uitbreiden. Steeds grotere stallen krijgen we. Dus de natuur wordt weggezet. Maar je vertelde ook over die boer die hier een lapland had... En op de Veluwe, en daar, die daar een miljoen voor kreeg. Dus dat kan ook dat nog. Dat kan dus ook. Natuurmonumenten. Natuur maar monumenten besteed ook miljoenen aan ja, natuur. natuur er gebeuren op, ook goede dingen. Koop grond op. Dan ja. krijg ook oude defensiegrond terug. Die niet meer gebruikt worden. Dus door de bezuiniging op Defensie, die niet meer gebruikt worden. Die gronden krijg je ook terug, die worden ook opgekocht door natuurmonumenten. Mevrouw Broer is al 25 jaar lid van Natuurmonumenten. Goedemorgen. 35, vrouw. hoor. 35. Ja. En dat nou, is wat mij hun... Wat mijn klacht is, is eigenlijk dat... Ik vind het prachtige programma's over van alles en nog wat over die grote natuurgebieden... maar er wordt veel te weinig aandacht besteed aan die juist kleinere natuur. Neem nou gewoon al de ontzettende tegeltuinen waar geen heggen meer staan... maar houten schuttingen, de slootjes en de singels... die worden met veel te hoge beschoeiingen gezet... dat als ik hier de kikkers in de uit het water prachtig zien komen... dan krijg ik dan huidelijk zowat... Ik begrijp niet waaronder op die kleinere dingen niet veel meer geapandeerd wordt. Uh, de bomen worden gekapt omdat ze in die hoge toestanden te veel onderhoud kosten. En noem maar op, het is onvoorstelbaar. Het, uh, het, het, het, het, het zuurstofverschaffende uh, groen wat in sloten ligt. Alles wordt verwijderd in de herfst. Ik vraag me af waar kikkervisjes en jonge visjes überhaupt nog kunnen voortbestaan. Waar woont, Ik u, waar, waar, waar, waar woont u, mevrouw Broer? In Waddingsveen. Nou, dat is dus is, daar gewoon in... Places, de Randstad. De Randstad, ja. ja. En uh, ik vind dat daar veel te weinig op geattendeerd wordt. Nou is er, nou is, ik begrijp het, nou doet u dat uh, uh, heel um, vurig. Maar ik geloof dat er toch ook enig voordeel is. Namelijk uh, lees ik ook wel eens, er is veel minder geld voor, voor al dat beheer. Dus de natuur ja. zal daar misschien gewoon zijn gang kunnen gaan? Nou, was het maar waar... Maar dat is per se niet het geval. Overal, zelfs op campings, zie je dat grote bomen afgezaagd worden omdat het makkelijker is om het als heg te onder onderhouden dan als bomenpartij. Het, het is een bizarre ontwikkeling eigenlijk, als je er goed over nadenkt. En het is, een goed het is een goed signaal van u, mevrouw Broer. Dank u wel voor het bellen. Uh, het is een duidelijk contrast dus tussen de grote natuur... waar wij het onder andere over hebben in deze lijn 1... en de natuur dichtbij in Waddingsveen. Lucas, herken je dit verhaal? Ja, tuurlijk. Ik is dat hebben. zo? Ja, dat is ook zo, ja. Dus, dus uh, hebben jullie het eigenlijk makkelijker op de Veluwe dan in de Randstad? Nou, ook niet. Wat dat betreft er zit er weinig verschil in. Hier, in. hier in de buurt is het ook niet... Uh, niet te begrijpen, we hebben het natuur hier ook niet dus wat ze doen ze hier verkeerd dan in de buurt? Nou, ze, doen, ze doen niet verkeerd, maar ze, ze moeten kunnen genieten van de natuur. En sommigen hebben dan eigenlijk naar die vogels gaan zingen. En dan was Mars vroeg bij wakker. Om die dingen de dus snel te houden. Zet die vogels eens dus uit. Ja, vind ik ook. Ja. John, ik denk dan. Ik vertelde dat net over dat uh, teruggaande beheer. Want dat zie je ook. Ik las al van Henk Hofland. Over de enorme verloedering die hij uit de trein zag. Uh, tussen Amsterdam en Brussel. De verloedering dus van stedelijke gebieden. Hoe is het met crisis en natuur? Crisis. Merk, merk je iets? Nou, als men de natuur op een moment met rust laat, regelt de natuur alles zelf. Hier, in de crisisperiode, krijg je gewoon een andere belevenis. De, de natuur wordt in crisistijd helemaal niet ontzien. Want? De natuur is gewoon, oh, dat stukje kunnen we er nog wel bij pakken. Hij wordt wel degelijk doorgeëxporteerd. Ja, yes, hij wordt doorgeëxporteerd. Dat pakken we er nog even bij, want daar kunnen we nog een stedenuitbouwtje doen. Daar wordt nog even een, een stukje bij gebouwd. We zijn net langs Ede komen rijden. Je hebben het Ik het over een gehad. gehad. Ja. Daar was vroeger allemaal bossen, dat zijn nu allemaal buitenwijken geworden. Dus het wordt wel degelijk aangetast. Het blijft oprukken, maar het groen, dat zien we hier toch ook. Het is een beetje koud, maar het nodigt uit. Het kan nog in Nederland. Het kan nog en het moet ook blijven. vinden we. Mensen al... moeten ervan blijven genieten. En we gaan straks hier genieten. En in 2015 van Den Helder tot daar in Denemarken aan het wat. En ik weet wel wat ik ga doen later. Als ik definitief genoeg heb van Hilversum. Ik word boswachter. Leuke jongen, hè? Dank je wel. Radio 1-journal, elke dag.